4 Uur. Marielle Hagenbuur aan een debat over het lot van premier Papandreou en zijn regering. Aan het einde ervan, vanavond laat, is er een vertrouwensstemming. Het is hier de vraag of de premier die overleeft. Mogelijk probeert Papandreou de stemming uit te stellen. Volgens de grondwet kan hij die stemming 48 uur vooruitschuiven.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 In de praktijk blijkt volgens die stichting dat mensen vaak te zeer van slag raken als ze horen dat ze ernstig ziek zijn. Daardoor onthouden ze maar weinig van wat de dokter tegen ze zegt. Het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking. In de nacht kans op wat regen. Morgen begint de dag bewolkt, later af en toe de zon. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Welkom terug bij de Euro Breakdown, de hitlijst van Europa. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5 komen de 40 beste platen van Europa voorbij. Om nou vrijdag geen tijd hebben om te luisteren, ik doe het op zaterdag nog een keer hoor. Dan tussen 7 en 9, dan komen ze gewoon nog allemaal een keer voorbij. 21e jagen alweer van deze hitlijst. Nou, van aflevering 44, vandaag alweer de laatste vrijdag van deze week. En wel 4 november 2011. Deze week 23 stijgers, 1 zitten blijven, 13 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat er ook 3 platen uit de lijst moeten verdwijnen: Shakira, Pitbull, Rabbiosa na 16 weken. Jim Plesse, Heroes en Adam Levine, Stereo, Hearts na 13. Jean-Paul, Alexis Jordan, Got to Love You na 12 weken. Rihanna, Colvin, Heroes, We Found Love komen er straks nog aan. Dus 9 weken en daarmee de snelste stijgers. Patrol, Call it Out in the Dark met 20 plaatsen de snelste dalers. En dat Chili Peppers, The Adventure of Rain Dance Magi staat over 16 weken genoteerd en daarmee het langst van allemaal. 4 november 1966, een grote overstroming in Venetië en Florence. In 1973 op deze 4 november in Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats. Wat alles toen veroorzaakt door de oliecrisis. In 2008 Barack Obama wint de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat alles op 4 november in de geschiedenisboeken. Terug naar 4 november 2011. Nummer 22 voor Ina en Juan Megan. Un momento. De Euro Breakdown of vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. Diana Bromfield, die zingt over de best teacher I ever had. En dat gaat natuurlijk over Amy MacDonald. Deze dame valt nog onder de platenlabel van die dame. Voor Amy Winehouse natuurlijk eh, heb ik het over, maar die, Zoals we weten onlangs overleden, kijken wij even achterom Cobra, Starship en Sabi. You Make Me Feel, new binnen op nummer 30. 29 is voor Hot Shell Rape, Tonight Tonight. 28, Snow Patrol, This Is Everything You Are. Flow Rider in de vierde week vijf plaatsen omhoog met Good Feeling komt op 27. 26 blijven staan, Elena, The Midnight Sun, dat alles in haar zesde week. LMFVO, SexyNNNO, het in de vierde week van 29 omhoog naar 25. Van 27 omhoog naar 24 in de vijfde week, Widem Station, Jat in the Dark. LMFVO, Natalia Kilsen, Champagne Shower in de twaalfde week, twee, twee plaatsen omhoog naar 23. En Jena en gewoon Megan een momento van 28 naar 22. Diane Diana vult lil twist en voeling in de vijf weken omhoog van 23 naar 21. 20 Mika Alemini, zakt in de 9 week ook 9 plaatsen. Lloyd Andrew 2000, Lil Wayne dedicated to my X. I missed that. In de 13e week zakken zij van 17 naar 19. Deze gaan wel weer omhoog. Tidy en luke keep waiting. Met alles in de vijf weken omhoog van 24 naar 18. Zometeen voor jou de nummer 15, Pixelot op About Tonight.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 I'm so over you And it's all about tonight I'm going out with the girls Ready to show all the boys what I got like. I'm letting go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 Weken tijd stormen ze naar boven. Pitbull en Mark Anthony, rain over me. Van plek 21 alweer naar 14 toe. En voor Pixelot all about tonight. In de zevende week, 7 plaatsen omhoog. Van 22 naar de nummer 15. Voordat wij de top 10 induiken, heb ik nog één plaats voor je. Buiten de top 10, die vinden we op nummer 13. In de zesde week, 3 plaatsen omhoog. Britney Spears in haar single Criminal. I'm uh -huh. Eerst hoor je op jouw Zandvoortse radio tijdens de Euro Breakdown. En deze damen gaan met Keumen weer drie plaatsen omhoog van 16 naar nummer 13. Op nummer 20 deze week Mika e. Midi in de negende week zakte hij vanaf 11 naar 20. Lloyd, Andrew 2000, Lil Wayne dedicated to my ex in de dertiende week twee plaatsen zakken naar nummer 19. Cardi en Lick Keep rating in de vijfde week zes plaatsen omhoog van 24 naar 18. Vienna Men Down in de 14e week zakt het van 9 naar 17. Jennifer Lopez en Papi zakt 6 plaatsen van 10 naar 16 in de 12e week. Pixie Lot, tonight van 22 omhoog naar 15. And Pitbull en uh, Mark Anthony, over Overmeer in de 4e week uh, 7 plaatsen omhoog van 21 naar 14. En zo net met Krimmel in de zesde week. Dus omhoog van 16 naar 13. Kool van Helwits, Klee's en Bounce zakken van 7 naar 12. Van 8 zakken naar 11. David Geta, Sia, Titanium. En ook Olly Meurs, Hardskip, Sabit, Zacht. In de negende week voor hem van 16 van 6. Dan naar nummer 10. Tot weer een overzicht van nummer 20 tot en met 10. Mocht het je nou allemaal te snel gaan. Vanaf 5 uur staan ze allemaal weer op internet. www.zfmzandvoorts.nl En dan even op de vrijdag 3 uur. Euro Breakdown. Nummer 9 zie je dan staan. Oh yeah.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 You win the De week, Jason Dulo, Girl. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag waren er wat wolkenvelden, maar die zijn langzaamaan verdwenen uit onze regio. En vanmiddag werd het zo'n graad of 17. Vanaf vanavond in de komende nacht raakt het wel weer bewolkt en blijft wel droog. De wind je matig uit het zuidoosten en de temperatuur daalt naar een graad of 11. De morgen ook bewolkt en vooral in de ochtend kon er wat lichte regen vallen. Veel voorstellen, dat doet het niet. En in de middag dan zien we wellicht nog even de zon. Maximaal 16 graden en er waait een zwakke tot matige oostelijke wind. Zaterdagavond, zondagnacht, en is het ook bewolkt, maar het blijft wel droog. De wind die draait van, noordoost naar, van oost naar noordoost is uh, matig verkracht. De temperatuur daalt naar een waarde rond de 10 graden. Zondag, dan ook flinke periodes met zon. Het blijft overal in de regio droog. De noordoostelijke wind overland, matig aan zeevrij krachtig. En de temperatuur die stijgt naar waardes rond de 14 graden. Een goed weekend dus tegemoet. We gaan verder op weg naar de nummer 1 van Europa. Welke dat is hoor je even voor de klok van 5 uur. Eerst voor jou nummer 8. Vijf plaatsvindt in het zevende weekje. James Morrison. I won't let you go. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. C -E M. Take a little time to feel I'm wrong before it's gone. Week voor Rihanna en Colvin Harris. We found love in de zesde week omhoog van 15 naar nummer 6. Met die 9-plaats vindt zij gewoon de snelste stijger van deze week. Komen we op de top 5 van Europa vinden wij een plaat die vorige week nog heel hoog stond. Zo hoog dat niemand hoger stond dan deze dame. Workphrase Fraser Something in the Water zakt van 1 naar 5 en dat hadden ze in haar negende week. Zo meteen van 12 naar 4 Coldplay en Paradise. Deze week dus 8 plaatsen in één keer omhoog naar nummer 4, Coldplay en Paradise. Met alles in de zevende week dat zij in de hitlijst genoteerd staan. Tijd voor ons om de top 3 in te gaan doen, dat natuurlijk met de nummer 3, de mannen. De man en vrouw eigenlijk, David Guetta en Nicky Minier stonden vorige week nog op nummer 5. Deze week dus twee plaatsen omhoog in de achtste week. Mee is de eerste van de top 3. Straks voor jou nog de nummer 2. Bruno Mars, marry you. En de nummer 1 hoor je even voor de klok van 5 uur. I'm super high. If I scream, if I cry, it's only 'cause I'm feeling. ...gevolveert zijn positie deze week. En in zijn geval pakt het eigenlijk wel goed uit... ...want vorige week nog op 4 deze week... omhoog naar nummer 2. Dat alles in de 8e week. Maar voor David Guetta, Nicky Meillet... Turmion, Me ook 8 weken in de lijst... ...van 5 omhoog naar 3. Coldplay Paradise in de 7e week... ...van 12 omhoog naar 4. En Brooke Fraser, Something in the Water... ...vorige week nog bovenaan de lijst... Nu zakt ze vier plaatsen naar vijf, dat alles in haar negende week. Ik denk dat wij een nieuwe nummer 1 hebben. De plaats stond vorige week nog op nummer 2. Hij gaat dus een plekje verder omhoog in de negende week. Gotcha en Kimbra. Somebody that I used to know. in Washington. Lijst aan hebben ze eindelijk die bovenste plek die ze zo graag willen hebben. Gotcha, Kimbrad, somebody that I use now. Bruno Mars, Mary, you. David Guetta, Nigamier, turn me on. Dat was de top drie van deze week. Wil je de lijst nalezen, dan kan dat. Hij staat vanaf 5 uur weer op internet. www.zfmzandvoort.nl En kun je het allemaal nog even nalezen. Volgende week, dan heb ik gewoon weer een hele nieuwe lijst voor je. kijken. wie er dan weer op aan staan. Wie er nieuw binnenkomen. Tot alles volgende week tussen 3 en 5 op vrijdag. Veel plezier met je weekend in. Tot volgende week. Is dat het? Ja, het is over. Hoe you het? Ik weet het niet. Ik slept het hele ding thing. Nou, je didn't niet veel Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...